Een zal met het NOS-journaal. In Den Haag zijn zeker vier politiemensen gewond geraakt... bij rellen na de verloren wedstrijd van Ado Den Haag tegen Excelsior. Op verschillende plekken buiten het stadion ontstonden opstootjes... en werden vernielingen aangericht. Relschoppers gooiden met vuurwerk en stenen. De ME voerde charges uit. Tijdens de wedstrijd was het ook al onrustig. Duel werd twee keer stilgelegd, onder meer omdat ADO-supporters het veld opliepen. Excelsior won de wedstrijd na strafschoppen en speelt dus volgend seizoen in de eredivisie. Vakbond FNV en Schiphol zijn het vooralsnog eens over een bonus voor luchthavenpersoneel deze zomer. Dat zegt de campagneleider van FNV Schiphol tegen Nieuwzuur. De luchthaven willen er niets over zeggen. Hoe hoog de zomerbonus wordt is niet bekend, maar de FNV vindt het niet genoeg. De bonden Schiphol onderhandelen over het personeelstekort en de hoge werkdruk. De FNV zegt dat medewerkers gaan staken als er voor woensdag geen akkoord is. De Oekraïense winnaars van het Eurovisie Songfestival hebben hun trofee geveild. De opbrengst van bijna 840.000 euro is voor het Oekraïense leger. De koper van de glazen microfoon is een Oekraïens handelsplatform voor cryptomunten. Kalouche Orchestra won deze maand het Songfestival in Turijn met het nummer Stefania. De Amerikaanse rockabilly-zanger Ronnie Hawkins is overleden. Hij is vooral bekend van het samenbrengen van de band. Hawkins bracht die begeleidingsband samen in Canada... waar hij in de jaren 50 naartoe was vertrokken bij gebrek aan succes in de VS. In de omgeving van Toronto brak hij wel door... In 2013 kreeg hij de Orde van Canada... voor zijn verdiensten voor de rockmuziek in het land. Ronnie Hawkins was 87 jaar en al enige tijd ziek. Het weer. Vannacht vrijwel overal droog en opklaringen. De temperatuur daalt naar een graad of 7. Overdag regelmatig zon. In het noorden kan een bui vallen. En het wordt een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort? is Zin in ZFM. Met nu de nacht... Wil en hoe moet ik het bedoel? Je kan vertellen hoe ik het ervaren en om je mond, de licht vol op je haar, maar ik kan veel beter zwijgen. Oh, ik kan veel beter zwijgen. Je kan al merken hoe je kijkt, ik je bekijk, wat van je denk, je ogen steeds ontvank. Je kunt wel voelen hoe ik om je heen praat tegen jou, waar voel ik nu leef, maar ik kan veel beter zwijgen. Ik kan wel zeggen wat ik dan zie, wat ik met je wil en ook wel meer. Ik kan me raden wat je zegt zal als ik je vertel dat hoop je van mij kan veel beter zwijgen.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 you're gonna tell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 Ford. Come on. for me